4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems. Het wapenembargo tegen Syrië is dus opgeheven. Wat zal dat betekenen voor de vredesbespreking volgende maand in Genève? Daarover breekt het buitenlandpanel zich het hoofd. En hoe staat het met het langstlopende wetenschappelijke onderzoek aan één druppel teer? Dat straks bij de VPRO na het internationaal met Jeroen Tjepkema.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 Dijsselbloem had op zichzelf wel zien aankomen dat de Europese Commissie meer bezuinigingen wil. Dat bleek voor ons helemaal uit de voorjaarsramingen van de Commissie. Vreemdelingen worden vaak onnodig opgesloten. Dat stelt de adviescommissie Vreemdelingenzaken in een rapport aan staatssecretaris Steven. De Commissie wil dat vaker lichtere dwangmiddelen worden ingezet om vreemdelingen het land uit te krijgen. In het advies wordt gepleit voor het gebruik van dwangsommen en een intensievere begeleiding. De adviescommissie wil dat wettelijk wordt vastgelegd dat detentie alleen mag als er geen andere mogelijkheden zijn. Deven reageert volgende maand op het rapport. De Schotse kustwacht zoekt nog steeds naar twee vermiste duikers uit Nederland. Het gaat om twee leden van een duikteam uit Amstelveen. Het zijn mannen van in de zestig. Hun echtgenotes hebben te horen gekregen dat ze waarschijnlijk zijn omgekomen. De mannen maakten een duik naar het wrak van een Duits oorlogsschip bij de Schotse orkney eilanden vertelt de Nederlandse onderwatersportbond. Het staat bekend als een plek waar veel mensen komen. De meeste wrakken zijn goed in kaart gebracht. Dus uh, de expedities die wij kennen die daar naartoe gaan... zijn uh, doorgaans goed voorbereid. Um, en ook de duikers die daar naartoe gaan. Dat zijn uh, vaak de ervaren wrakduikers. Ja, die zijn daar bekend uh, op die spots. Het is onduidelijk wat er bij de duik in Schotland is misgegaan. In de universiteitsbibliotheek van Bologna... is de oudste Tora-rol ter wereld ontdekt... De 34 meter lange en 64 centimeter brede rol werd bij toeval gevonden... door een professor die bezig was documenten te catalogiseren. De rol heeft waarschijnlijk eeuwen in de bibliotheek gelegen... zonder dat iemand dat wist. Het Hebreeuwse heilige geschrift uit de 12e of 13e eeuw... beschrijft hoe volgens het jodendom de wereld en de mensheid zijn ontstaan. Het is onbekend hoe en wanneer de rol in Bologna is terechtgekomen. Het haringseizoen begint twee weken later. Eigenlijk zouden nieuwe haringen over een week in de winkels liggen... maar dat lukt niet omdat de haring niet vet genoeg is... zegt de voorzitter van de Haring Groothandelsvereniging. We hebben de afgelopen dagen gezien dat er voldoende haring zwemt... maar dat die haring nog te weinig voedsel tot zich genomen heeft... en dat daardoor het vet nog niet doordringt tot in de haring zelf... tot in het visvlees van de haring. Dat betekent dat de haring een te laag vetgehalte heeft... en daarom nog niet geschikt is voor onze nieuwe... Door het slechte weer van de afgelopen tijd is er weinig plankton in de zee... waardoor de haringen weinig te eten hebben. Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe komt nu op 19 juni. Het weer, het is 10 tot 14 graden, in het noordoosten iets warmer. Het wisselvallige weer neemt in de loop van de avond af... maar helemaal droog wordt het niet. Morgen vallen verspreid enkele buien en later schijnt soms ook de zon. Het wordt morgen 15 graden langs de westkust... tot 19 in het oosten en noordoosten. Nou, door de regen zijn er vast files bijgekomen Jolanda van der Velden. De teller staat op 36 kilometer in totaal. Een normaal begin van de avondspits. De meeste vertraging zit rondom Rotterdam. Een paar files vallen op. Er was eerder vanmiddag al een aanrijding op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij 7 naar nog 3 kilometer. Een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is op de A73 Venlo richting Nijmegen. Bij Moksmeer staat 2 kilometer. Na de ster gaat de file verder. Blijf luisteren.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 Villa VPRO. Gerrit Jochems. Hij kan elk moment vallen. De negende druppel. Waar gaat dit over, Frederik Melman, wetenschap? Dit gaat over het pitchdrop-experiment... of in Nederlands het, het pekdruppel experiment of het langslopende experiment. Want hoe lang? Nou, in 1927 zijn ze ermee gestart. Dat was de hoogleraar Thomas Parnell aan de Universiteit van Queensland. Hij gaf les in de natuurkunde en dacht... Ik wil mijn studenten eens laten zien dat uh, vaste stoffen... in feite ook vloeibaar kunnen zijn. Dat niks eigenlijk lijkt wat het is. En wat hij deed is een hè, dat zwarte goedje. Ja. Uh, dat is hard als je daar met een hamer op slaat. Dan spatten er stukjes. Hij verwarmde het, stopte het in een glazen trechter. Uh, liet het eerst drie jaar stollen en knipte toen de onderkant eraf. En uh, dat gaat dan heel langzaam vloeien. Maar nog ja, heel langzaam. Dus toen was het grote wachten... Op het vallen van die eerste druppel. En dan gaat het er wel om dat je als wetenschapper het vallen van die druppel, dat je daarbij bent dat je dat ziet. Het is een pakje misgegaan. Ja, precies. Want is, we wachten dus nu op de negen. Dat kan elk moment gebeuren. Maar er zijn al acht druppels gevallen. En niemand heeft nog één druppel zien vallen. Er is inderdaad. Ja, Hoe van kan alles... dat verkeerd gaan? Je ziet op een stoel in <laughs> zitten, zitten kijken voor een dik salaris. Dat nou ja. kan daar verkeerd aan gaan? Ja, je moet je voorstellen, dus die druppel die valt ongeveer eens in de 10, 12 jaar. Maar het vallen van die druppel, dat doet een fractie van een seconde. Dus ja. wat gebeurt er in het verleden? Dat, uh, nou, die, die, wat ik zei, die, die Parnell werkte eraan. Nou, die heeft het uh, niet mogen meemaken. Daarna is zijn collega John Maystone ermee er verder gegaan. Maar de ene keer was hij eventjes uh, tegenhalen. Hij kwam terug met een kop Druppelgevallen. gevallen. De andere keer ging hij op zaterdag naar het lab. Het zag er nog ja. goed uit. Zondag dacht hij, het zit wel goed. Ik kwam maandag terug. Maandag druppel gevallen. Het is een keertje zo geweest dat hij, hij heeft zelfs een camera opgezet. Hij denkt: Nou, het zal me toch niet gebeuren dat ik het mis. En hij kwam terug in het lab. Druppel gevallen. Maar de camera was stuk. Ja. Dus er is van alles misgegaan. Dit keer hebben ze er drie camera's opgezet. Om te zorgen dat ze het meemaken. Ook al is hij er dan niet bij. Ja, en wat willen ze nou eigenlijk aantonen? Kijk, met het vallen van die eerste druppel heeft hij laten zien. Dat een oogenschijnlijk vaste stof ook vloeibaar kan zijn. Oké, okay, de druppel is gevallen. Aangetoond klaar. Ze zijn vanaf 1927 19, <laughs> nog steeds met het experiment bezig. Ja, ja, Wat, waar zit daar de wetenschappelijke winst in? Nou, het, is, het heeft natuurlijk voornamelijk een, een, een soort van cultstatus inmiddels gekregen. Hè? Het is het langslopende. Uh, mensen over de hele wereld willen het volgen van China tot het puntje van Alaska hebben. Ja, Oké, okay, dat is, die... heeft een wetenschappelijk toeristische ja, aantrekkingskracht. Ja. Maar zit er nog een wetenschappelijk gehalte aan? Nou, wat ze, wat ze ook willen proberen is, stel je voor dat die druppel die gaat bijna vallen en je zou daar minusieuze kleine draadjes aan kunnen verbinden. Dan zou je ook kunnen kijken van waar zit het breekpunt, wanneer valt die, uh, uh, wanneer breekt het, het koordje. Dus er zijn maar allerlei mechanische eigenschappen, kunnen ze ook daaraan afleiden. Ja. Maar grotendeels is het toch wel... Ja. Oké, okay. uh, voor degenen die uh, niks te doen hebben... <laughs> en lekker die het vallen van die druppel willen zien... die kunnen naar een link. Dat is een enorme lange link. Ik ga ja. hem niet helemaal voorlezen. Trouwens, je... dan moet je een pen hebben en papier. Maar staat hij op onze site? Hij staat op onze site. En als je googelt op pitch drop experiment, vind je hem ook. Uh, dan vind je hem ook. Oké, okay. Nou, dan moet iedereen dan maar doen die dat leuk vindt. Frederik Melman. dankjewel. Tot volgende week. Het Buitenlandpanel, met vandaag... Christ Klep, defensiehistoricus en Jeroen de Lange, oud-diplomaat... Welkom heren, Jeroen de Lange. Je bent voor het eerst. Ja. Maar ik ken je wel. Oh, je bent in de Kamer gezeten. <laughs> nou, misschien ken je me daarvan. Ja, ja, ja, waarschijnlijk. Hoe was dat? In de tweede, heeft het heeft niet lang geduurd. Nee, dat heeft uh, korter geduurd dan ik uh, zelf uh, had gehoopt. Heeft het te maken met de reden waarom Jan Pronk zijn lidmaatschap van de P van de ANA 150.000 jaar opgezegd heeft? Uh, zou kunnen. Zou je moeten vragen aan, aan Hans Spekman en aan uh, Diederik Samson. Uh, maar heeft het met ideologisch gehalte van de partij te maken... en het daarna leven van de partij na die ideologische punten? Ik, ik kan me heel goed vinden in wat, uh, wat Pronk uh, heeft geschreven in de krant. Ik heb iets vergelijkbaars een paar weken geleden zelf geschreven. En ik heb wel heel erg duidelijk gemaakt, uh, toen ik in de fractie zat... dat ik heel erg ben voor internationale solidariteit. Ja. Nou, moet er moet wel veel van. aan gebeuren, maar ja. Ja, de lijn Pronk... Maar ook okay, dat was dus. Uh, je bent eigenlijk Jan Pronk avant la lettre. Ja, dat ja, een hij is altijd vreed, mijn, dus grote, hij hij is. mijn grote leermeester geweest. Maar... Ja. Oké, okay. we gaan het er zo meteen nog even over hebben. Syrië. De Europese lidstaten mogen dus vanaf 1 juni... wapens leveren aan de Syrische oppositie. Alleen Engeland en Frankrijk, die waren er eigenlijk voor. Uh, bij mijn, als ik het goed herinner, is Heek, de minister van Buitenlandse Zaken... als eerste die er over begon te koeren om dat te gaan doen. Uh, nu mogen ze leveren. En nu was Heek ook alweer als de kippen, als de eerste in ieder geval erbij... om te zeggen, ja maar, dat wil niet zeggen dat we gaan leveren... Ja. Ja, uh, Christklep, dan wil ik weten, wat zit hier dan achter? Is het, is het om Assad hiermee onder druk te zetten? Of de Russen? Of beide? Mm -hmm. ja, toen, toen het uh, communiqué uitkwam uh, op het ANP-net... en er stond van uh, Wapen en wordt opgegeven... had ik al zoiets van, dat kan niet. Ik bedoel, Er zijn zoveel landen binnen de Europese Unie. Uh, die, die club is bij elkaar zo sterk, dat kan helemaal niet. En Je merkt ook onmiddellijk dat uh, toen het tweede communiqué uitkwam dat er onmiddellijk bij stond van ja, maar we gaan het voorlopig niet uitvoeren... tot, tot, uh, tot, de, tot de komende uh, onderhandelingen. Waar is het voor bedoeld? Uh, nou, Wacht eventjes, dan, maar dan kom ik op een gedachte. Dan is het compromis ook geweest. Misschien hebben de verlichte luisteraar dat al lang doorgehad, maar hmm. ik nu pas. Dat betekent dat het compromis eruit bestaat van... oké, okay, we gaan met jullie mee, Engeland, Frankrijk, Tuurlijk. maar dan beloven jullie... Tuurlijk. Niet onmiddellijk te gaan leveren. Nou, kijk, dit is natuurlijk. Ik, ik geef uh, aan de universiteit wel eens lessen in case studies in diplomatiek handelen. En dit is daar natuurlijk een perfect voorbeeld van. Uh, wat er eigenlijk gebeurd is, is dat een aantal groepen uh, tegenover elkaar is gaan staan. Uh, dat is in principe een onoverbrugbaar standpunt, zou je kunnen zeggen. Een principieel standpunt. En wat de diplomatie dan doet, en waar de diplomatie ook over het algemeen heel goed in is. is om uh, een oplossing te vinden die voor alle tweede partijen uh, acceptabel ja. is. Nou, hij kan nu in zijn eigen forum zeggen uh, dat hij zijn zin heeft gekregen. in die zin dat het uh, wapenembargo wordt opgegeven. Uh, de tegenstanders kunnen zeggen, ja, maar het houdt in principe nog helemaal niets in. En wij hebben eigenlijk onze zin gekregen. Want het is eigenlijk uitgesteld tot het moment dat de onderhandelingen beginnen. Dus ja. dit is een mooi staaltje diplomatiek uh, compromisformulering. Ja, Jeroen de Lange, hoe zet je hier nou Assad mee onder druk omdat Timmermans zelf, in de minister van Buitenlandse zaken, partij van de Arbeid... in de Tweede Kamer gisteren nog zei op de vraag... wat doet dit aan het krijgen van president Assad van Syrië... na Geneve bij de onderhandelingen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, zei hij, het kwam er eigenlijk meer, dat hij zei... het kwartje kan de ene kant uitvallen of de andere kant. Niemand die het weet. Ik denk ook niet dat dat uh, zal leiden tot hele grote druk op, uh, op Assad. Kijk, het is natuurlijk zo dat aan een burgeroorlog alleen een einde kan komen... als alle partijen aan de tafel gaan zitten... en eigenlijk moe zijn van het vechten. En dat betekent moet dat... Moet ze nog een beetje doorvechten. Nou ja, Dat betekent dat geen enkele partij nog moet denken... van ik kan winnen. Ja. Als ik nog maar doorga, nog even doorga... op het uh, strijdtoneel, dan ga ik winnen. De een of de andere partij moet eigenlijk een stalingraad... achter de, achter de rug hebben. Of beide. Helemaal, ja. moe, helemaal moe gestreden zijn. Nu, op dit moment lijkt het dat uh, Assad... Aan, aan de winnende hand is. Um, dus... Het idee of het vooruitzicht dat mogelijk na de zomer wapens gaan komen... en dan ook nog niet zulke ongelooflijke zware wapens... Hè, die, aan, die te goede zullen komen aan de gematigde rebellen... Mm -hmm. ja, of dat hem echt onder druk gaat zetten, dat, dat we eigenlijk te betwijfelen. Ja. Het, um, en ik, ik denk dat op dit moment eigenlijk het allerbelangrijkste is... een keuze voor het beschermen van de bevolking. Er zijn natuurlijk al 80.000 mensen gruwelijke manier omgekomen. En het meest effectieve, zeggen ook allerlei militaire analisten... is dan het bombarderen van vliegvelden. Mm. Want de meeste slachtoffers vallen doordat Assad zijn luchtmacht... Hè, laat burgers laat bombarderen... Nou, bombardeerde de vliegvelden, zorgt dat, dat de vliegtuinen niet meer stijgen. kunnen opstijgen. Ja, ja wie, moet, wie zouden dat moeten gaan doen, Christ? Dat zijn ja. de westerse mogendheden, ja, dat, dat kan er zijn onmiddellijk drie landen die in aanmerking komen. Dat zijn Amerika, uh, Frankrijk en Engeland. Die hebben, Vooral partijen, die laatste twee met de grote die laatste twee. Uh, die ja. hebben bovendien ook allemaal kruisraketten die ze, die ze kunnen afvuren. Dus het hoeft ook niet te gebeuren met heel veel slachtoffers aan de nee. uh, westerse kant. Uh, ik vond het interessant dat je net de uitdrukking gebruikte... dat Assad dat dat dan het winnen lijkt te zijn. Ik zou eerder uh, denken dat hij aan het consolideren is. En dat is een he, hele verontrust de ontwikkeling. Ja. Ik denk ook op de lange termijn dat hij het zou verliezen. ook al Consolideren gezet. is houden wat hij heeft. Precies. En het lijkt nu zo te zijn mm -hmm. dat hij uit is op het stabiliseren van een gebied zeg maar in centraal uh, Syrië. Het noorden is dan een beetje de kust, Koerig, uh, langs de kust en dan ja. een lijn langs uh, Damascus En dan zou je ook een soort van een landroute hebben tussen uh, Libanon en, en uh, Iran. Wat voor hem natuurlijk heel, uh, heel erg prettig is. Verontrustend? En is ja, het, het is eigenlijk uh, het omgekeerde van de oorlogvoering. Want normaal zeg je, uh, als de rebellen het kunnen volhouden, dan zijn ze aan het winnen. En nu nu kun je dat eigenlijk omdraaien en zeggen... nou, als het regime het volhoudt... dan zou het op de lange termijn wel eens kunnen gaan winnen. Ik denk niet dat dat het laatste gaat gebeuren. Ik denk niet dat het regime het kan winnen. Uh, dan zou dat toch nog wel het een en ander... zijn. ze hebben treinwinst geboekt. Dat is ze hebben treinwinst zeggen. geboekt. Uh, uh, het het is... leek dat hij heel erg aan het verliezen was... En ja de laatste weken wat, wat terrein terug. Ja, maar ik, dat is eigenlijk het wezen van een guerrillaoorlog. oorlog. Je kan nooit van ze winnen, maar wel van ze verliezen. Ja, en wat ook heel belangrijk is, en uh, dat, dat is toch wel iets... Ja, wij kijken steeds met westerse blik naar dat soort, uh, naar dat soort conflicten... En, en spreken in termen van gebiedswinsten en, en, en oprukken en terugtrekken. Uh, in heel veel van dit soort oorlogen is er helemaal geen sprake van... gericht oprukken of gericht terugtrekken. Men is waar men is en men beheerst wat men heeft. Ja. Um, en als ik bijvoorbeeld dan hoor, ja de, de rebellen trekken zich terug uit de buiten, buitensteden. Van Damascus. Denk van nou ja, ze hebben gewoon niet meer de mankracht om het vol te houden. En nee. ze zijn vertrokken. Ik bedoel, dat, is, dat is heel wat anders. Denk Laten ik. we even uh, kijken naar 30 juni. Dan is die conferentie in Geneve. Uh, wie gaan daar nou eigenlijk zitten? Want wat hm. je ook leest is dat de oppositie enorm verdeeld is. En niet te weinig ook. Uh, van Assad is het, hebben we net besproken, totaal onduidelijk hoe hij zal reageren. Dus of hij daar is of niet, dat zal ook van zijn militaire positie afhangen, hm. denk ik dan maar. Hm. Uh, die Russen, die kunnen zich als ze enig schaamtegevoel hebben zich daar helemaal niet vertonen, Want ze kapitelen het Westen over dat wapenembargo... maar zelf verkopen zich suf aan, uh, aan grondluchtdoelraketten. Uh, dus uh, wie zit daar nou bij elkaar? Uh, Jeroen ja. de Lange. Zoals ik net zei, alle belangrijkste partijen moeten daar natuurlijk... naartoe uh, ja, maar nou, toe zitten gaan. ze daar dan ook? En dat, dat is een grote vraag, dat weten we niet. Afgelopen week zijn heel veel oppositiegroepen... bijeen geweest in Istanbul en... Dat is een groot circus geworden. Uh, die kwamen niet tot overeenstemming. De Franse ambassadeur die daarbij was. was uh, zeer gefrustreerd. Mm -hmm. En die riep uit. Shame on you. Dat jullie <laughs> niet samen kunnen gaan, gaan optrekken. Ja, dat zegt wat voor een Franse diplomaat. Hè, dat, of zo, zoietsen, ja, dat, zegt dat, dat Dat zegt is een heel ja, mooi ja. filmpje. Er uh, staat op een website waar je dat kunt zien. Um, dus dat is ook, ook heel erg uh, on, onduidelijk. Um, wie daar allemaal aanwezig zullen zijn. Tegelijkertijd denk ik. Um, dat ook zo is dat er het Westen en Rusland meer met elkaar gemeen hebben... dan we nu denken. Eén, nog het Westen, nog Rusland... willen dat de salafisten gaan winnen. En dat lijkt wel eens te vergeten. De Russen hebben heel lang gezegd tegen het Westen... jullie zijn naïef. In de tweede plaats... Um, zou je ook de vraag kunnen stellen... en um, ben benieuwd wat jij er ook van vindt... Uh -huh. um, of het nou wel zo is dat heel veel beleidsmakers en politie in het Westen... zo ontzettend boos zijn op de Russen vanwege uh -huh. dat blokkeren van de VN. Uh -huh. Ze hebben zichzelf daar ook wel een beetje stiekem achter kunnen verschuilen... Uh -huh. Dus of die tegenstelling Westen-Vers-Rusland, of dat nou echt weer heel reëel is? Dat, dat... Kerst, ja, ik, ik, ik herken dat ook wel. Uh, wat je natuurlijk heel vaak ziet in, in schijnbaar onoplosbare uh, politieke, internationaal politieke situaties... is dat men het eigenlijk wel heel goed vindt dat de ander uh, de verantwoordelijkheid neemt voor het blokkeren daarvan. Uh, we zitten overigens ook nog met een, met een beetje een formele juridische vraag. Namelijk, uh, we erkennen eigenlijk het regime in het Westen, erkent het regime in, in Syrië niet meer. Hè? We hebben nu gezegd van uh, de daadwerkelijke vertegenwoordiger van, van uh, Syrië mm. is het oppositie. Dus wie gaan we dan formeel uitnodigen als we het Syrische regime uh, gaan uitnodigen. Nou ja, goed, was... en wie van de oppositie, omdat ze ja. elkaar de tent uitvechten, Dus ja. ook nog eens. Eerst moet je uit de eerste vraag voor jou komen. En dan als je bij de oppositie uitkomt, wie dan precies? Ja, want er is nog een verontrustende. Ik, ik maak niemand vrolijk, maar er is nog een verontrustende ontwikkeling op dit moment gaande. En dat is iets wat je ook in Libië zag na een halverwege de burgeroorlog, zou je kunnen zeggen. En dat is dat er steeds meer kantonering plaatsvindt. Dat wil zeggen dat, is... dat bepaalde groepen uh, niet in staat zijn om echt, wat we net al zeiden, grote gebieden te beheersen of uh, te controleren, maar wel steeds meer uh, op zichzelf gaan opereren. Dus zeggen van nou, dit, dit, dit gebied, deze provincie, dit kanton... kunnen wij wel ongeveer onder controle krijgen. Daar institutionaliseert het, hè. dus iedereen krijgt zijn eigen belangen. Men gaat uh, tolheffingen uh, invoeren, er valt veel geld te verdienen. Uh, er ontstaat een soort van, van een bendeleiderschap. Dat zijn, naar schatting zijn er dat nu al zo'n dertig zo uh, van die groepen in Syrië. Uh, wie ga je uitnodigen? Ja, degene met het meeste geld... Um, overigens interessant ook uh, nog een puntje over die Russen... Uh, wat vaak vergeten wordt, is dat ze uh, nu die nieuwe wapens gaan leveren... Hè, aan het uh, Syrische regime, dat zijn die luchtafweerraketten. maar dat ze een tijdje geleden ook nog een ander wapensysteem uh, geleverd hebben... wat een beetje buiten het nieuws is geraakt. Maar dat zijn antischeepsraketten. Hm. En die kunnen ze dus aan de kustweg zetten. En als het Westen dus ooit zou denken aan een maritieme blokkade... ja, die raketten die kunnen bijna 250 kilometer ver komen. Dus dat zou een maritieme blokkade ook al heel erg ingewikkeld maken. Het is toch ja. iets belangrijk om nog even te noemen, denk ik. Ja. Wat gebeurt er nou als die raketten handen van de rebellen vallen. Uh, nou, voor die S-300-raketten, dat nieuwe type raketten... zal dat wel meevallen. Dat zijn behoorlijk grote dingen. En die, die, nou, maar ze en... moeten toch over land moeten ze aangevoerd ja, nou, worden. Stel al... dat zo'n konvooi overvallen wordt. Dan weet ik al één land <laughs> wat onmiddellijk ervoor zal zorgen... dat die S-300-raketten uh, vernietigd worden. Want dat heeft Israël namelijk al een keertje eerder gedaan. Ja. En dat zijn zulke grote dingen. Die moeten echt met konvooien vervoerd worden. Ik bedoel, dat is pekkie voor het bekkie voor de Israëlse luchtmacht. Die kunnen dat uh, ontzettend ja. goed. Want die hebben gezegd, als dat in de verkeerde handen valt... dan ook weten ook wij wat we moeten doen. En worden van ze veel zijn die handgedragen uh, luchtafweerraketten. Ja, die zijn ook heel Stingers. Precies. Jeroen de Lange nog hierover, Als gaan, gaan we naar Pronk. <laughs> het is een uh, gruwelijk uh, dilemma. En de loterij ook eigenlijk. En niemand Gaat weet de... precies wat de gevolgen zijn van niks doen of van iets doen. Ja. Hey, is het trouwens denkbaar dat, dat, dat die conferentie helemaal niet doorgaat? Uh, Onder ik, deze omstandigheden. Mijn gok op dit moment zou zijn. Dat zie je ook heel vaak in de diplomatie natuurlijk. Dat er een soort streefdatum is gesteld nu. Hè, de volgende maand. En dat je nog twee of drie keer uitstel zult krijgen. Ja. Uh, en Dat we een soort van een gematigde groep rebellen bij elkaar uh, vegen. En dat er twee vertegenwoordigers van maskers komen. Dat er iemand uit Iran komt. <laughs> en en uh, iemand uit, uh, het, het uh, uh, uit saudi arabië bijvoorbeeld. Dat wordt bij elkaar geveegd. En dat wordt over drie maanden, zou mijn gok dan zijn. Ja. Een, een conferentie. Ja. Er wordt nu achter de schermen. Uh, uh, zwaar geleund op de Russen waarschijnlijk. Ja, absoluut. Uh, die spreken nu gewoon contacten aan het Midden-Oosten. Die hebben natuurlijk ja. ook hele goede contacten in het Midden-Oosten. Ja. Ook aan nog uit de tijd van de Koude Oorlog. Ze hebben een marinebasis. Hè? Vergeet dat ook niet. Ze zijn regelmatig aan het oefenen in de Zwarte Zee al met 25 schepen in de Middellandse mm -hmm. Zee. Ik denk dat de Russen uh, de doorslaggevende factor gaan. Ja, bedienen. denk je dat ze daar gevoelig voor zijn? Zie je daar tekenen van? Of is er helemaal niks van te zeggen? Nou, we daar gelijk over op. Uh, het, het grote voordeel van de Russen is dat ze gewoon kunnen doen wat ze willen. Want ze hebben titel te verliezen nee, in het Midden-Oosten. En dat nee. maakt ze dus ook wel weer voorspelbaar. En dat is ook weer ja. Oké, okay, Pronk. Uh, Jan Pronk, hij, heeft, hij is opgestapt bij de Partij van de Arbeid. Hij heeft een uh, door brief gestuurd. Uh, uh, qua PR doet hij trouwens... Uh, heeft hij een hele, ja, ik, ik wou zeggen heel slim, dat weet ik niet eigenlijk. Hij heeft wel een heel duidelijke manier gekozen. Hij verschijnt voor ons nog nergens. Uh, hij heeft een brief geschreven, en ik begreep van een uh, collega, uh, uh, dat hij eerst die brief wil laten indalen. En dat hij dan eventueel op gaat treden voor televisie, uh, of waar dan ook. Uh, Jeroen de Lange, uh, wij kennen hem als ja, de ide ideologische bewaker, bewaker van het ideologisch erfgoed van de, van de Partij van de Arbeid. Um, en natuurlijk van uh, in zijn vakgebied uh, ontwikkelingssamenwerking. Ja. En uh, hij heeft 0,7 heilig verkaart. Wat overigens 0,8 was in het verleden. Nou ja goed, je zou, je zou het verschil maar in je zak kunnen steken. Hè? Um, wat vind jij nou het meest aantrekkelijke van zijn opstelling? Dat hij zijn idealen en principes trouw blijft. En uh, ik had het ook eigenlijk wel verwacht. Hij is natuurlijk een sociaaldemocraat in hart en nieren... En dat betekent voor hem ook hoe je naar de wereld kijkt, hoe je het analyseert. Dus zijn brief bevatte wat, je zou kunnen zeggen, jaren zeventig 70-jargon. Dat hoort als kapitalisme en onderklasse. Teg tegelijkertijd denk ik dat het nog steeds ontzettend actueel is. En ik vind ook dat hij uh, heel erg gelijk heeft. Mm. Um, ja, Die 0,7 procent, um, ja, dat is natuurlijk toch een internationale norm geworden. Het kan ook 0,6, 0,8 zijn. Waar het om gaat is, welvaartsoverdracht, oftewel... Mm. Je bent je geld kwijt. En ik heb zelf ook laatst getwitterd... het cruciaal kenmerk van armen is dat ze arm zijn. Dus dat betekent als je wil zorgen, de miljard allerarmste, die geen gezondheidszorg hebben... geen onderwijs, geen water, dat als je wil zorgen dat die dat wel krijgt... dat je je geld kwijt bent. Dus is geld geldoverdracht. Ja. Je bent je geld kwijt. Maar als, als je nou, daar iets voor wil betekenen. Maar als je nou de afgelopen jaren de, de, de felle, bij, zeg wel, zeg maar, felle discussie... toch over ontwikkelingssamenwerking volgt, hè, ja. dan deugt er eigenlijk... heel weinig van of, of niks. Ligt eraan wie je, wie je spreekt daarover. Valt dan zo'n pleidooi, valt dat nog in vruchtbare aarde? Nou, dat, ik denk dat het inderdaad uh, misschien bij heel veel mensen niet zo een vruchtbare aarde valt. Ik, de discussie afgelopen jaren vond ik heel hyperig. Ik heb zelf ook altijd als Kamerlid gezegd dat de uitvoering uh, veel beter en effectiever moet. Van heel veel ontwikkelingsorganisaties. Dat kan ook. Um, maar tegelijkertijd is het nog steeds ongelooflijk nodig. En wat een heel groot, en eigenlijk ook lijkt wel goed bewaard geheim is, dat er met al die hulp ook ongelooflijk veel wel bereikt is. Hm, hè? Honderden miljoenen kinderen, wel naar, school, wel naar school. Wel gezondheidszorg, wel toegang tot water. Ja. Dat is heel raar dat dat ook helemaal ondergesneeuwd raakt. Ja, Chris Krep, het eens. Nou, wat ik zelf interessant vind, ook als je naar de wat langere uh, geschiedenis kijkt, is dat dit natuurlijk voor een historicus wel een terugkerende discussie is: hè, van hoe effectief is ons ontwikkelingsbeleid en hoe moeten we het zin. De, ik denk, geloof dat dit de vierde of vijfde golf is van vernieuwing van ontwikkelingsbeleid uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Um, ik, ik denk dat op dit moment, waar, waar, het, waar het gevecht op dit moment... volgens mij eigenlijk om gaat, ook binnen de PvdA... is uh, hoe moderniseren we uh, die ontwikkelingshulp. Dat is de al discussie. Uh, er zijn twee elementen bijgekomen. Het is steeds, het is steeds militairder geworden. Hè? Dus de defensie is steeds meer ingezet om ontwikkelingshulp... en een wederopbouwhulp uh, te beschermen. Dus daar zal een richtingestijd in, uh, in ontstaan, denk ik... die niet, niet altijd even gemakkelijk is om op te lossen. En het tweede is uh, dat heel veel mensen zeggen... ja, ontwikkelingshulp is paternalistisch. Dat is ook zo'n zo beroemde kreet. Hè? Dus wij moeten als Westen niet voor uh, de ontwikkelingslanden, als die termen mag gebruiken... bepalen wat zij gaan doen. Dus we moeten ze iets geven waar we alle twee wat aan hebben... want dan hebben we een vorm van gelijkheid ja. in die relatie zitten. En dat is nu eigenlijk wat, wat ook door ploemen wel een beetje gesuggereerd wordt. Ja, je, je... Ja. Ja. Ik en weet je niet het of dat zo... Maar dat zegt een buitenstaande die kijkt daar zo gedeeltelijk. Nee, aan, ik, denk ik. Wat, wat ja. ik wel ironisch vind is dat wat nu verkocht wordt als modernisering... eigenlijk jaren tachtig neoliberaal ja. uh, Thatcherisme is... Vrijhandel, win-win, goed voor de BV Nederland, goed voor hen. Kijk, je kunt goed handel drijven met landen waar het al goed mee gaat, zoals Vietnam. Hm. Ik kan me alles bij voorstellen. Maar waar pronkelands voor breekt, is voor de allerarmsten. En hij zegt ook: daar moet je op richten. Die wonen niet in die landen waar het al redelijk goed mee gaat. Nee. En dan heb je het over Congo, heb je het over Zuid-Soedan, heb je het over Centraal Afrikaanse Republiek. Hoe je daar dan je opstelt. Tuurlijk. En dan heeft, het, heeft Pronk het niet over... En... waar Nederlandse kabinetten het in toenemende mate over hebben... als het over de allerarmste hebben, over noodhulp. Nee, dan heeft hij het niet over noodhulp. Dan nee. heeft hij het over structureel, structureel ontwikkelen. Structureel ontwikkelen. Hm. En dat kan ook. Er zijn allerlei landen... Kijk bijvoorbeeld naar Mozambique. Lag in Duigen. Jarenlang heel veel in geïnvesteerd ja. En is gestabiliseerd. Nu veel economische groei. Ja. Dus, het, dus is... het, het, het, het, het, het kan zeker... Dus Pronk ergert zich, hè, denk ik, terecht aan wat hij noemt... de vercommercialisering hè, van, uh, van, van, van de ontwikkelingssamenwerking. En hij uh, vindt het heel erg dat straks een groot deel van het budget... van, van Lilianne Ploemen ja. niet naar die allerarmste gaat. Hij voert niet inhoudelijk een zwaar achterhoedegevecht, zeg jij. Hij heeft nog steeds een punt. Alleen heeft die politiek de wind niet erg mee met zo'n standpunt. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, ik, ik, ik, ik hoop dat wat hij nu doet een uitgekiende mediastrategie is. Daar, daar, daar lijkt ja. het op. Dat leek, leek je ook te suggereren. En uh, ik hoop dat hij wel bij heel veel mensen een ja. gaat raken. Ik wil ja. nog heel eventjes, Chris Clare, toch over die Chinezen en het hacken. Ja. Uh, uh, ze hebben behoorlijk, uh, zijn het hacken geweest als idioten. Twaalf ja. Amerikaanse wapensystemen. En plannen voor een nieuw hoofdkwartier van de, Russi van de Australische Rijnbedienst die zijn gehackt. En, maar uh, belangrijker is, er zijn nu echt bewijzen dat ze het doen. Hè? Want tot nu toe ja. waren er sterke aanwijzingen, maar nu zijn er bewijzen. Ja, klopt. Mooie overgang van Promke ook trouwens. Nee, inderdaad. Um, uh, wat, wat nu uitgekomen is... is dat het Amerikaanse onderzoeksinstituut heeft herleid... waar bepaalde heklijnen vandaan komen. Dat blijkt een, uh, een instituut te zijn wat al een tijdje uh, verdacht is... in de buitenwijken van Shanghai staat... Um, het is eigenlijk een onderafdeling van het ministerie van Defensie. Want daar valt het hekken in China toch wel uh, vooral onder. En wat ze nu gedaan hebben is... Kijk, die computers van het Pentagon en, en van het State Department zelf... dus die in het gebouw zijn, zou je kunnen spreken... die zijn wel goed afgeschermd. Maar die moeten natuurlijk wel met een netwerk communiceren. En wat de Chinezen doen is dus niet zozeer proberen... de computers van het Pentagon zelf uh, te hacken, maar de computers daaromheen met, met, met wie zij communiceren. Dat zijn de bouwbedrijven. Dat zijn, uh, ik noem het de fabrikant Lockheed Martin... van de Joint Strike Fighter. Hè. De, de, uh, een heel mooi voorbeeld is, is dat ze in Australië... Uh, erin geslaagd zijn om de bouwplannen voor het nieuwe geheime dienstcentrum van de Australische Geheime Dienst daar hebben ze de bouwplannen van kunnen achterhalen, de Chinezen uh, door in te loggen op uh, het bouwbedrijf, want mm -hmm. dat uitbesteedt dat. En dan zei je zeggen, nou daar heb je niet zoveel aan die bouwplannen, ja, maar er staat wel op ingetekend waar straks de ip afsluitingen zijn, waar de computers komen te staan, welke ja. ruimtes in dat gebouw ja. geheim zullen zijn. Nou, dus nou, we zijn heel, heel benieuwd naar de fallout van deze ontdekking. daar gaan we straks vast nog een keer ja. over hebben. Chris Klep, dankjewel dit was het Pen uh, Buitenlandpanel, Jeroen de Lange ook uh, bedankt. Uh, de radio is natuurlijk absoluut niet afgelopen hierna. Want we krijgen het Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Wat gaan jullie doen? Goedemiddag, wij gaan weer uh, terug naar Jan Pronk. Lilian Ploem reageert uh, in onze uitzending Was op de kritiek. gestoken? Uh, ja en nee, ja en nee. Inhoudelijk niet mee eens. Uh, en ze vindt heel erg dat hij weggaat. Uh, we hebben het ook over de... Ja, ik vat het even heel makkelijk ja, samen. Ja, ja, ja. Luister heel maar hoe zij het zegt. Uh, 3% procent norm natuurlijk. Discussie is weer terug. Daar uh, praat ik over met Ferry Mingelen. En met hem praat ik natuurlijk ook over, over hemzelf. Want hij stopt uh, per 1 januari bij de NOS. Okay. Dat en meer. Dankjewel. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal met Jeroen Tjepkemaar. Een van de verdachten in de zaak van de dodelijk mishandelde grensrechter Richard Nieuwehuizen heeft toegegeven dat hij hem geschopt heeft. Op de eerste dag van de rechtszaak verklaarde hij dat hij Nieuwehuizen een schop tegen zijn schouder heeft gegeven. De zeven andere verdachten ontkennen nog steeds. In de Afghaanse stad Jalalabad is een zware explosie gehoord, heeft een getuige gezegd tegen het persbureau Reuters. De explosie was vlakbij het kantoor van het Internationale Rode Kruis in de stad in het oosten van Afghanistan.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 En de Schotse kustwacht zoekt nog steeds naar twee vermiste duikers uit Nederland. Het zijn twee leden van een duikteam uit Amstelveen. zijn mannen van in de 60 hun echtgenoten hebben te horen gekregen dat ze waarschijnlijk zijn omgekomen. De mannen maakten een duik naar het wrak van een Duits oorlogsschip bij de Schotse Orknie-eilanden. Dat waren de hoofdpunten. AMW Verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Met momenteel de meeste files rondom Amsterdam. In totaal 85 kilometer file. Degenen die opvallen die staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knopend Amstel en Oudekerk en de Amstel 2 kilometer. Na een aanrijding is daar de linkerrijsgroep dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort. Tussen de knopende de Nieuwe Meer en Amstel 5 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Tussen Geusveld en de Koentenol 5 kilometer. Daar is de linkerrijsgroep dicht. En eerder was er een aanrijding op de a 73 Maasbracht richting Nijmegen. Nu zijn er opruimwerkzaamheden aan de gang tussen Vierlingsbeek en Knopendrijkenvoort, 6 kilometer. Immekradenhous. Want je carrière in de chemie gaat in onze Eur-regio harder dan 130. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 Goedemiddag. Kleine scholen halen opgelucht adem, want ze kunnen toch blijven bestaan. Zo de staatssecretaris van Onderwijs over de voorwaarden, want die kleine scholen moeten er wel iets voor doen. De rechtszaak over de dood van de grensrechter uit Almere is begonnen. Het is een heel karwei voor de rechter om wegwijs te worden uit tegenstrijdige verklaringen. Dat blijkt op deze eerste dag. En de 3% discussie is weer helemaal terug in het nieuws. Want Nederland moet er echt onder volgend jaar met het begrotingstekort. Die boodschap kwam uit Brussel. Voor Nederland betekent dat zeer waarschijnlijk miljarden extra bezuinigen. In verband met volgend jaar. Want dit jaar, zo bevestigde eurocommissaris Reen, heeft Nederland nog wel uitstel. We recommend for Belgium, the Netherlands and Portugal an extension by one year. We recommend the Netherlands to Reach the level of 2.8% of GDP fiscal deficit next year, 2014. Ja, 2,8% is de aanbeveling voor Nederland uh, tijdens SAD in Brussel. Dus nog iets minder dan 3%, maar dat is nou eenmaal een marge die ze nemen, reageerde minister Dijsselbloem van Financiën. Uh, in ieder geval onder die 3%, want anders dreigen er boetes. Ja, euh, nou, laten we over boetes nog niet praten. Ten eerste de deadline eind 2014. Die is nu echt keihard. Nederland moet dan eind volgend jaar dus euh, inderdaad iets onder die 3% begrotingstekort uitkomen. Op 2,8. Dat is een extra buffer. Nou, en om daar te komen zijn er volgens de commissie dus niet 4,3 miljard extra bezuinigingen nodig. Maar wel euh, ja, ruim 6 miljard extra tegenvallen dus voor kabinet Rutte. Nou, over boetes, daar wordt over... Euh, eh, daar wordt nog niet over gesproken. Het hing in de lucht voor bijvoorbeeld België. Dat zijn afspraak op begrotingsgebied niet nakomt. Maar België ontsnapt vandaag aan zo'n monsterboete. Het land wordt wel heel streng aangepakt. Moet iedere drie maanden op het matje komen bij de commissie. Maar het geeft allemaal aan hè, dat Olly Reens aanbevelingen... niet bepaald vrijblijvend zijn. Het hoort nu eenmaal bij de strenge begrotingsregels... die de landen met elkaar hebben afgesproken... om uit die crisis te komen. Ja, en ook Nederland moet zich daar dus aan houden. En René heeft ook nog wel wat suggesties voor het kabinet, begrijp ik, waar ze op kunnen besparen. Ja, vooral doorgaan met hervormen. Vooral op de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld moet sneller worden afgebouwd. De huren in Nederland moeten marktgerichter worden. Het geleidelijke verhogen van de wettelijke pensioensleeftijd. Dat moet Nederland allemaal gaan ondersteunen met het stimuleren van de inzet van oudere werknemers. Nou, tegelijkertijd geeft de commissie ook het advies om bij eventuele nog meer bezuinigingen. juist innovatie en onderwijs eh, met rust te laten. Want die zijn weer van belang om economische groei te creëren. Dus aanbevelingen, hier en daar wordt ook wat ander advies gegeven. En, en is uh, dat gebruikelijk, Ja, Is dat gebruikelijk? Want je kan ook zeggen, nou ja, dat, dat is nou de politiek verder in Nederland... waar, we, waar bemoeit Reen zich mee. Nou, Je moet het zo zien. De indicatoren, de cijfers, die staan allemaal vast. De deadlines staan vast. Dan zijn er aanbevelingen. Het heet ook niet voor niks aanbevelingen. Die zijn niet vrijblijvend, omdat je uiteindelijk wel moet leveren... dat je zeg maar, bij die 2,8 moet komen. Maar die aanbevelingen heel specifiek over hoe je dat doet... met pensioensleeftijd en de arbeidsmarkt, dat zijn adviezen. Die mag je naast je neerleggen. Je mag het en je moet het natuurlijk gewoon zelf allemaal bepalen in Den Haag... En in Parijs en in Londen. Uh, hoe je daar komt, dan moet je zelf weten als je er maar komt. Goed, dat is het advies voor Nederland. Uh, strenger uh, dus. Uh, aan de andere kant sommige landen die ook weer uitstel krijgen, wij ook dit jaar. Uh, de commissie worstelt volgens mij wel met het, uh, hoe ze het allemaal moeten doen. Want je wil natuurlijk ook de economie niet al te veel schaden met te veel bezuinigingen. Ja, je wil natuurlijk ook uitkijken... dat je iets te veel anti-Europese sentimenten krijgt. Dus ja, er is wel een indruk aan het ontstaan... dat er een iets mildere Europese commissie nu spreekt. Want ja, behalve inderdaad het jaar uitstel voor Nederland... en wat andere landen... krijgen Frankrijk, Spanje, Slovenië en Polen zelfs twee jaar uitstel. Nou, het stabiliteits- en groeipact, waar al, waaronder al deze regels vallen... is dan ook niet dom en niet doof. Zo zei Eurocommissaris... Reen het zojuist en daarmee bedoelt hij dat de commissie natuurlijk wel degelijk kijkt... naar de realiteit hè, aan de grond in de meeste landen. Maar desondanks maakt de commissie wel heel duidelijk... dat het van uitstel geen afstel mag worden. De landen hebben deze begrotingsafspraken nu eenmaal zelf gewild. Het is nodig om de schulden weg te werken, Europa concurrerend te maken... Ja aan de taak aan de commissie om hierop toe te zien. Maar het zijn de landen zelf die echt ja. over de brug moeten komen. Tijn D, dank. Um, ik ga door naar Wilco Bo. Onze verslaggever in Den Haag. Wilco, daar kwam dus die boodschap voor 2014 aan vandaag. Uh, 2,8 procent begrotingstekort. Extra bezuinigen dus waarschijnlijk. Um, is er al iets over te zeggen wat ze met die aanbevelingen gaan doen? Nou, eigenlijk niet. Minister Dijsselbloem kwam net in de Tweede Kamer aan. De minister van Financiën. En hij reageerde stoisijns. We hadden het wel verwacht. Maar een beslissing over extra bezuinigingen... die gaan we toch echt pas in augustus nemen. Zoals het kabinet de afgelopen weken steeds heeft gezegd... zei hij tegen de verzamelde journalisten. Ik vind het niet verrassend euh, als je de voorjaarsramingen van de commissie hebt gezien dan uh, verbaast het me niet dat uh, de commissie zegt dat we meer moeten bezuinigen. Ik begrijp die aanbeveling vanuit hun perspectief. En uh, wij nemen dat ook zeer serieus. En daar gaan we in augustus daar beslissing over nemen. Ja, Dijsselbloem zegt dus dat hij niet verbaasd is... maar één verrassing zat er toch wel in de aanbevelingen uit Brussel. En, dus dat, en dat is dat Nederland dat begrotingstekort zou moeten terugbrengen... naar 2,8 in plaats van 3 procent. Dat was ook voor Dijsselbloem nieuw, maar hij doet het af als een veiligheidsmarge. Hij neemt het kennelijk niet zo heel erg serieus. Ja, ik denk dat die 2,8 een bepaalde veiligheidsmarge is, want de afspraak is natuurlijk gewoon min 3. Ik hoor die 2,8 voor het eerst. Uh, we zullen dat zien. Dat is blijkbaar een extra veiligheidsmarge uh, die hij ook aan andere landen vraagt. Uh, maar de afspraken in het begrotingspak zijn min 3. Betekent dit dat het sociaal akkoord in de prullenbak kan? Nee, zeker niet. Nee, dat kan dus niet. Uh, Wilco, dat was jouw vraag. Uh, dan is de vraag hoe gaan ze die 6 miljard uh, bezuinigingen dan vinden, als het inderdaad 6 miljard is? Ja, dat is een hele goede vraag, Lucelle, want het antwoord daarop is nog onduidelijk. Je had het er net al over met uh, Tijn. De Europese Commissie doet een reeks concrete aanbevelingen: hypotheekrenteaftrek sneller afbouwen, scheefwonen harder aanpakken, ontslagbescherming beperken, de WW-duurbeperkingen. Maar ja, juist op die terreinen heeft het kabinet nu met de sociale partners een afspraak gemaakt. Er is een woonakkoord ook nog een keer gesloten. Uh, en in elk geval de Partij van de Arbeid wil aan die akkoorden vasthouden. Dus dat zal nog heel erg lastig worden om daar extra bezuinigingen te vinden. En als ze daar niet worden gevonden, ja, waar dan wel? Uh, dat is een grote vraag. Ja, nou, want ze moeten uh, langs al die oppositiepartijen natuurlijk. Uh, hoe, hoe, hoe staan die daar tegenover vandaag? Nou ja, dit is koren op de molen van de oppositie. D66 pleit al tijden voor versnelde invoering van de hervormingen. En met name als het gaat om die arbeidsmarkt en ook om de woningmarkt. Het CDA ja, wil ook dat er wordt doorgepakt, maar wil per se niet dat er nog extra lastenverzwaringen komen. Ja, grote spanning dus, dus wat er in het tussen wat er in het sociaal akkoord staat en wat de Europese Commissie aanbeveelt. Nou, minister dus Dijsselbloem, die praten komende weken achter de schermen met de oppositie over mogelijke oplossingen, over mogelijke deelakkoorden. Maar wat daar het resultaat van is, dat laat zich wel heel moeilijk uh, voorspellen, want de oppositie voert natuurlijk ook de druk op om meer invloed te krijgen. En het is een ingewikkeld spel van loven en bieden. En nogmaals, wie de winnaar is en wat het resultaat is, dat zou, durf ik nu nog niet te zeggen. Milko Boom was dat vanuit Den Haag. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, de opening van het haringseizoen is uitgesteld. Want de haring die gevangen is, die is niet vet genoeg voor de verkoop. Het gebeurde slechts één keer eerder dat het haringseizoen werd uitgesteld. Dat was in 2006. Jeroen de Jager is daarom naar Scheveningen gegaan... bij visgroothandel van Nico de Jong. Jeroen, uh, geen haringproeven dus ook voor jou. Uh, oude haring, uh, prima te doen hoor. Niks mis mee. Nieuwe haring, daar verlang je natuurlijk naar. Maar die oude haring die is nog uh, zeker een half jaar eetbaar. Dus uh, wat dat betreft, geen problemen. <laughs> maar ja, Vlaggetjesdag uh, is het wel. 5 uh, juni, of uh, nee 8 juni is Vlaggetjesdag. Eigenlijk zou die haring 5 juni zijn binnengekomen. En de commercie houdt er rekening mee. Dus problemen hoor. Um, ze zitten met hun handen in het haar. Want uh, allerlei reclamecampagnes zijn erop afgestemd. Uh, er zijn allerlei haringfeestjes georganiseerd. ja, En die mensen willen toch echt geen oude haring eten. Want die proeven dat. De kenners die proeven het wel degelijk. Jij en ik misschien niet. Uh, dus uh, ja, twee weken later. 19 juni pas. En hoe weten, ze, hoe weten ze zo zeker dat het dan wel vet genoeg is? Ja, dat is ervaring, hè? zeggen ze dan. Uh, ze weten dat uh, er op dit moment uh, wat meer voedsel daar uh, in die contraien tussen de, de 56 e en 57 e breedte gaat... waar die haring uh, gevangen wordt, 402.000 ton elk jaar weer. Um, daar zijn we al die scholen rond, daar is langzaam wat meer voedsel in de zee. Dat was te weinig door het slechte weer. En uh, ze hopen dat het dus over twee weken vet genoeg is. Bovendien, die, die haring die wordt naarmate het seizoen, die begint altijd wat magerder. Hè? Naarmate het seizoen vordert, wordt die wat groter en vetter. Dus uh, de lekkerste haring, dat, dat is echt niet die, die nieuwe haring schijnt. Oké, okay. nou jij verdiep je er vanmiddag in. We horen ja, straks meer van jou. Al. Jeroen ja. de Jager vanuit Scheveningen. Dan de kleine scholen, die moeten gaan samenwerken als ze willen blijven bestaan. En dat is geen vrijblijvend advies, al dus staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Het is geen optie, maar het is gewoon bittere noodzaak... dat er in dit soort regio's uh, partijen om de tafel gaan uh, zitten. En dat betekent ook voor die kleine scholen die zeggen... ja, uh, wij willen graag klein blijven of wij willen helemaal niet praten. Ja, dat kan straks niet meer. Ik ga scholen ook echt verplichten om dat gesprek aan te gaan... en te kijken wat er regionaal nodig is... om voor ouders en leerlingen het beste onderwijs te bieden. Maar eigenlijk zegt u daarmee dat kleine scholen... die onder de 100 leerlingen zitten... niet zelfstandig meer mogen blijven bestaan? Wat wij zeggen is dat er veel meer op regionaal niveau... Uh, met uh, schoolbesturen en tussen gemeenten uh, gesproken moet worden... over hoe het er moet uitzien. Ja, ik probeer uit te zoeken... stel dat scholen dus echt niet samen willen werken... Of ze dan nog mogen blijven bestaan. Of dat dan gezegd wordt, nou, dan is het maar zo dat jullie opgeheven moeten worden. Nou, wij gaan niet de opheffingsnorm omhoog trekken, maar we gaan wel wat anders doen. Uh, de kleine scholentoeslag die nu bestaat, die gaat eraf. En dat geld wat daarmee vrijkomt, wat daarmee beschikbaar is, dat leggen we op een hoger plan. Dat betekent dat uh, scholen niet meer beloond worden om klein te blijven, maar beloond worden om samen te gaan werken. Ja, in essentie is dat een, heel, een hele goede samenvatting, want nu is dat heel raar geregeld. Nu zie je dat als scholen willen samenwerken en ze worden wat groter, dan worden ze daarvoor financieel gestraft. En dat is de wereld echt op z'n kop. Denkt u dat er veel kleine scholen zullen verdwijnen die dus niet willen gaan fuseren of samenwerken? Ja, ik, ik denk dat als je constateert dat uh, in sommige regio's het aantal leerlingen met 20, 30, 40 procent terugloopt dat je niet met dreunige ogen kunt beweren dat altijd alles hetzelfde blijft. Dus ja, er, school, er zullen scholen verdwijnen. Er zullen scholen gaan samenwerken en fuseren, samen gaan. Dat gaan we op een verstandige manier doen. Maar niets doen is geen optie. Althans, de staatssecretaris van Onderwijs... in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Dan de verkeersinformatie. Goedemiddag, Jolanda van de Velden. Lucella, 100 kilometer staat er nu. De meeste vertraging zit rondom Amsterdam. Heeft onder meer te maken met een lange file op de a 10 West westrichting Zaanstad. Tussen Oosterp en Westpoort staat 6 kilometer. Bij Westpoort zijn twee rijstroken dicht. En door een aanrijding op de A2 loopt het ook vast op de a 10 ring Zuid. Daar staat tussen de knopen de, de Nieuwe Meer en Amstel 5 kilometer. Dit is tot half 7 het NOS Radio 1 journaal. Toy Story, Nemo, Cars... voordat zulke films er zijn... wordt er heel wat getekend en geboetseerd. Dat is te zien op de expositie over de Pixar-studio's... waar die animatiefilms gemaakt worden. Die expositie is in de Amsterdam Expo... en Mark Hamer, onze verslaggever, loopt er alvast rond... met een van de art-directors van Pixar. Een totally new animated motion-picture-event. Starke kom in. Do you read me? Toy Story. Look out! De expositie Pixar 25 Years of Animation. Daar verwacht je heel veel computers. Want zo worden die animatiefilms toch tegenwoordig gemaakt. Maar nee, wat zien we? Tekeningen en gekleide beeldjes, animaties, de, de poppetjes, de karakters. Hoe zit dat? Ja, dit is eigenlijk het begin van alle films. Dan uh, is er toch allemaal erg veel handwerk uh, erbij. Dus uh, pen en papier, uh, stiften en uh, boetseerklei. Daar beginnen we eigenlijk mee. Belinda van Valkenburg, Shading Art Director. Klinkt mooi bij Pixar Animation Studios. Wat houdt dat in, Shading Art Director? Ja, dat is een beetje een vreemde, inderdaad een vreemde titel. Mijn moeder dacht vroeger altijd dat ik overal schaduwen optekende. Maar dat is niet zo. Ik, uh, ik werk uh, samen met, uh, wat met andere art directors aan de look and feel... en ook aan de texturen en de materialen en de kleuren van elk object... en elk karakter van een Pixar-film. Ja, want daar begint het dus mee. Eerst is dat karakter neerzetten voordat al die mensen met de computer aan de slag gaan. Absoluut, Ja, daar zijn we wel anderhalf tot twee jaar mee bezig. We staan hier in een gedeelte waar heel veel over Finding Nemo staat. Ik heb hier aan meegewerkt. Destijds was ik een digital painter. Dus uh, zat ik een beetje later meer in de techniek. Ik heb onder andere ook het, uh, in de film het Nemo geschilderd. Dus uh, de schubbetjes en de kleuren van Nemo. Ja, maar dan zien we hier een yeah. ja, zo gekleid uh, ja, beeldje van. Dus uh, nadat uh, een paar hele goede schetsen hebben... en toch dat karakter al op papier hebben staan... gaat uh, onze beeldhouwer, Greg Dijkstra in dit geval... we hebben er twee bij Pixar... gaat het dan echt uh, in uh, 3D voor het eerst maken... Dat is een jellyfish! Dan kan de regisseur er eindelijk voor de eerste keer een beetje omheen lopen. Het zijn natuurlijk niet alleen maar tekeningen en klein figuren. Maar ook de computer komt er wel degelijk aan te pas op deze tentoonstelling. Wat zien we hier? Ja, dit noemen we een digital conversion. En uh, je, je gaat gewoon uh, naar de, de geraamtes van de computermodellen kijken we. En die uh, transformeren zich dan langzaam uh, naar de, wat wij dan uh, getextureerde. Uh, beelden en karakters. Uh, en dan zien we opeens een figuur komen. Ja. ja, dat is Woody, hè? My name is Woody. Onze, onze held uit Toy Story 1, 2 en 3. You are a child's plaything! Nou wordt er wel vaak gezegd, ja, animatiefilm, tekenfilms... tegenwoordig is het allemaal de computer. Ja. Dat is geen kunst. Moeten we naar deze expositie dat beeld bijstellen? Ik denk het wel, ik hoop het wel. Ik hoop dat jullie het vakmaatschap en, uh, en de kunst hier echt van, uh, van inzien. En het is te zien dus uh, in de Amsterdam Expo. Zo praten we over het eindexamen Frans. Dat is verplaatst wegens het uh, lekken van de opgave. Nu Carol Emerald met haar nieuwste single Liquid Lunch. I'll fall. En zo gaat het nog even door. Peter Kuipers-Munneke is hier voor het weer. Peter, het viel niet overal mee vandaag. Nee, maar het viel ook niet overal <laughs> tegen vandaag. Uh, wij zaten natuurlijk uh, hier in Hilversum de hele dag. En daar was het grijs en een beetje regenachtig. En ook nu is de zon niet al te veel te zien. Maar in het noorden van het land was het uh, wel oké. Okay. Af en toe wel een wat uh, buiigheid. Maar uh, daar hadden we ook wel wat opklaringen in Groningen, Friesland en ook in Noord-Holland. Ja, en als we dan even wat afzakken naar beneden. Limburg, uh, Noord-Brabant, Zeeland. Ja, daar was het wel uh, bewolkt, regenachtig, grijs. Grauw. Nou, Wisselvallig weer. Ja, en kunnen we dat morgen ook nog steeds verwachten? Ja, een beetje wel. Maar dan uh, verschuift uh, de, het onderscheid van noord en zuid... een klein beetje naar een onderscheid tussen uh, oost en west. In het uh, westen ziet uh, het er eigenlijk nog het beste uit. Blijft het blijft in ieder geval droog. Uh, ja, ook een klein beetje motregen misschien. Af en toe schijnt de zon ook eventjes. Maar in het oosten, daar is het wat meer bewolkt. En uh, ja, daar kan van tijd tot tijd een klein beetje regen vallen. Niet zoveel, maar en wat hier en daar. de temperatuur? Een graad of 17. En uh, ja, in het uh, oosten van het land zou het nog 18 kunnen worden. Aan de kust een graad of 16, 15 misschien. Maar ja, daar moeten we mee doen. En kunnen we alvast voorzichtig naar het weekend kijken? Ja, dat durf ik wel aan. <laughs> uh, ja, in het weekend gaat het toch uh, vermoedelijk vrij aardig weer worden. Het blijft naar alle waarschijnlijkheid droog. Maar er gaat wel een noordenwind opsteken, dus het wordt wel wat fris. De zon is wel af en toe te zien, maar het wordt dus niet heel veel warmer dan een graad of 16. En je houdt de slag om de arm. Ja, maar we er zijn kunnen wel in, ieder geval wat vondjes uh, in de buurt. lekker naar buiten. Dit lekker, weekend. fijn. M nou, met een jas aan. Dat is toch fijn, eind mei. Begin juni. Peter <laughs> Kuipers-Munneke was dat, met het uh, weer. Ja, na je laatste schoolexamen meteen je koffer pakken... en op vakantie naar de zon, als hij hier niet is. Uh, zo doen veel scholieren dat. Uh, maar het is pech voor degenen die morgen... het uitgestelde examen Frans nog moeten maken. Terwijl ze eigenlijk al in het vliegtuig of in de bus hadden willen zitten. Zoals deze leerlingen.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 Voor de omboeking, want dat uh, examen is dus morgen. Heeft te maken uh, met het feit dat de opgaven al op straat lagen. Jonas de Groot van reisorganisatie Sundia uh, biedt veel jongere reizen aan. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u telefoontjes uh, gehad van scholieren die door dit uh, examen in de problemen zijn gekomen met hun boeking? Ja, we hebben redelijk veel uh, telefoontjes gehad. Het is overigens Sundio hoor. Sorry, Sundio. Zeg ik Sundia? Ja, we ja. ja, zijn onder andere van GoGo -Go en Xtravel. travel een paar jongere reismerken. En we hebben inderdaad, vooral met betrekking tot die merk veel telefoontjes gehad. Want we hebben, ik geloof, vier vluchten morgenochtend vertrekken. En daarin zaten een heleboel eindexamenkandidaten. En dus ook een aantal, ik denk circa 100 geloof ik, die morgen examen Frans nog een keertje moet doen. Of tenminste, morgen examen Frans moet doen, uitgesteld. En kunt u iets voor ze betekenen of moeten ze omboeken en uh, is dat gewoon op eigen rekening? Nee, wij, wij, kunnen, wij, wij, wij proberen alles voor ze te betekenen. En we, daar zijn we ook al de, echt de hele dag druk mee. Want het is, het is, niet een, het is geen sinecure. Want wij, wij moeten extra vluchten inkopen. We proberen iedereen die, uh, wij proberen eigenlijk iedereen die morgen Frans heeft... op een later tijdstip alsnog naar de bestemming te sturen. Nou, wat een, wat, en, en dan uh, zonder extra kosten. Ja, wij vonden dat wij dat maar voor onze rekening moesten nemen. Nou, dat, daar maakt u zich vast populair mee. Uh, wat, als we even naar de bestemmingen kijken. Waar zouden die jongeren op vakantie gaan? Wat is op dit moment in trek? Nou, okay, wat in trek is, is iets anders dan wat er morgen vertrekt natuurlijk. Maar wat er morgen vertrekt met het eindexamen, dat zijn in uh, vier bestemmingen. De Costa Brava, met uh, vooral Blanes en Joret, heel populair. Uh, Bulgarije, Sunny Beach, uh, Kos en Bodrum. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn de vluchten die voor ons morgen vertrekken waarbij er dus uh, mensen op zouden zitten die ook nog middagsexamen hebben. Ja, en, en wat kost het u? Uh, heeft u dat al berekend om, om deze honderd uh, kandidaten Frans tegemoet te komen? Uh, we, we, hebben redelijk, we, hebben, we moeten overal vluchten en de stoelen vandaan kopen. En uh, van Transavia tot Welling, tot, uh, bij andere airlines zijn we bezig. En dat wisselt een beetje. Maar het, het kost, het kost uh, behoorlijk wat geld, maar we, we doen het eigenlijk wel met veel plezier. Ja, hier gaat hier vandaag een... Uh, Goede spirit, laten we maar eens kijken of we dat van elkaar kunnen krijgen en uh, om kunnen boeken. Voor die armlastige scholieren, hè? Nou, die het al moeilijk genoeg hebben met hun eindexamen. Die de hele dag al in de stress zitten. En uh, voor een examen, en ook nog eens hierover in de stress zitten, laten we dat maar doen. Wij, wij vinden ook dat dat een uh, goed reisorganisatie betaamt om goed voor de klanten te zorgen, dus dan uh, kunnen we dat wel doen. <laughs> Oké, okay, nou, sterkte ermee nog met alle kleine losse eindjes... die er zijn nog aan elkaar te knopen. En uh, dank, Jonas de Groot van Sundio, een reisorganisatie... dus die uh, veel jongere reizen aanbiedt. We gaan uh, richting het nieuws van vijf uur. Daarna gaan we ook praten over dat eindexamen. Ik heb contact met de rector van het Sint-Gregorius College in Utrecht. Morgen moet het natuurlijk wel goed gaan met, uh, met die opgave Frans. Dus daar spreken we zo ook nog over.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 Voor de programmering zie hollandok24.nl. Vier weken gratis de digitale Volkskrant. Nu op volkskrant.nl.